Op Eindhoven Airport heeft de Marichose een man neergeschoten. Voor de vertrekhal bedreigt hij de Marichose met een mes. Die schoot erop meerdere keren. De man is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij zou geen ernstige verwondingen hebben. Het gebied voor de vertrekhal van Eindhoven Airport is afgezet voor sporenonderzoek. De politie van Hellevoetsluis heeft volgens het OM geen schuld aan de dood van een verwarde man. Vorig jaar oktober was de man na een inbraak in Hellevoetsluis in een ondiepe singel gaan staan. De agenten lieten hem in het water staan omdat hij agressief was en misschien een wapen bij zich had. Na een uur kwam hij eruit. Hij overleed in het ziekenhuis. Volgens onderzoek omdat hij cocaïne en amfetamine had gebruikt. Ranomi Jojo heeft bij de wereldkampioenschappen Zwemmen in Shanghai een bronzen medaille gehaald op de 100 meter vrije slag. De Nederlandse kwam net tekort tegen Alia Alexandra Heraseminha en Janette Ottesen die allebei de snelste tijd zwommen. Femke Heemskerk eindigde als vierde. Op de 50 meter vlinderslag werd Marleen Veldhuis uitgeschakeld in de halve finales. Inge Dekker plaatste zich wel voor de finale. Het weer. Van het noorden uit toenemende bewolking, maar het blijft droog. Vanmiddag is het 18 tot 22 graden. Morgen bewolkt en wat regen en een iets lagere temperatuur. Dit was het. Dit is Jolonne van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer, verderop bij Eenbrugge nog eens 2, richting Amsterdam voor Muiderslot 2 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle bij de afrit Dendolder 4 en verderop bij Leuze nog eens 4 kilometer. A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort 5 kilometer, dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM ZFM's antwoord zie FM 106.9 FM. ZFM Ooh, baby, I love you with, everyday, yeah, yeah.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 They say that.